wel, Woldhuis met het NOS-journaal. Aangehouden in verband met de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo gisteren. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie de mensen zijn die nu zijn opgepakt is niet bekendgemaakt. In totaal zijn nu negen mensen aangehouden. Ten noordoosten van Parijs is nog altijd een grootscheepse klopjacht bezig... naar de twee hoofdverdachten in de zaak. Twee dorpen zijn minutieus uitgekampt en nu wordt gezocht in het bos van Reds. Dat is een bos dat groter is dan de stad Parijs. En in Parijs waren duizenden mensen bijeen op de Place de la République ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag. Om acht uur werd als teken van rouw de lichten van de Eiffeltoren... enkele minuten gedoofd. In ons land hebben zo'n 30.000 mensen de bijeenkomsten bijgewoond. De, die werden op verschillende plaatsen georganiseerd. In Amsterdam stonden zo'n 17.000 tot 18.000 mensen op de Dam. En daar hield premier Rutte een toespraak. Wij laten ons de vrijheid niet afpakken, zei hij. Veel demonstranten droegen een pamflet met de tekst Je suis Charlie... of hielden een pen omhoog. En ook de Nederlandse politie liep mee in de demonstratie. Uh, hoofdcommissaris Albersberg van Amsterdam zei... dat zijn Parijse collega's zijn vermoord voor verdediging van de vrijheid. In Rotterdam waren zo'n 3000 mensen op de been. Burgemeester Abu Taleb zei in het Frans... vanavond ben ik Parijzenaar en heet ik Charlie. In Utrecht verscheen de Franse honorair consul op het podium... om alle aanwezigen te bedanken. In het noordoosten van Nigeria hebben leden van de islamitische terreurgroep Boko Haram honderden mensen gedood. Dat gebeurde in of rond Baga, dat is een stad waar Boko Haram eerder al had toegeslagen. De aanval is bevestigd door een districtshoofd. Boko Haram wil in het noorden van Nigeria een islamitische staat stichten. Het weer, het klaart op, het wordt 5 graden. Vannacht gaat het lichter regenen, maar wel harder waaien. Aan zee stormachtig met zware windstoten. Morgenmiddag neemt de wind af, dan gaat het harder regenen en is het 9 tot 12 graden. Ook zaterdag waait het fors met langs de Noordkust kans op storm. Dit was het... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Nee, hey, dat gaat er helemaal niet goed. Uh, ik heb alles uh, klaarstaan staan en denk je oh haha, nou, dat, dat, dat dat gaat uh, ik had iets ik had iets uh, gewoon in gedachten. Uh, ik denk dan uh, kan ik dat nog gewoon mooi gebruiken mooi niet. Zo het zieke idee dat hebben we er alvast in uh, zitten. hè? en techniek. Nou, dat is uh, geen gelukkig huwelijk. Zal het wel nooit worden, denk ik. Ook eerlijk gezegd. Uh, welkom bij deze tweede uur van Alternative FM. Het gaat allemaal in de teken staan van de compilatie van de tweede voorronde... van de Rob Agda Award. We hadden net X. Oftewel Marnix Dorrestein, dat uh, schuilt achter hem. Maar over uh, Marnix Dorrestein gesproken. Hij gaat samen met zijn moeder uh, iets uh, doen. En dat, nou ja... Tenminste, dat uh, lees ik hier. Het is een gastprogramma uh, wat, uh, wat in elkaar gezet wordt... door de moeder van Marnix Doornstein, Edith Leerkes. Zij heeft een, uh, een album uitgebracht vorig jaar. Daar heeft hij zelf ook aan meegewerkt. En dat zal, als het goed is, op zondagmorgen in Carré plaatsvinden. Dus wil je wat meer weten, zou ik eventjes uh, gaan raadplegen bij uh, de website van de Koninklijke uh, Theater van Carré. Uh, Edith Leerkes zal daar dus een, uh, ja, een, een, een zondagmorgen gaan verzorgen. Eh... Uh, dit in het kader van het feit dat ik dus net Marnix heb gedraaid. Nou, dan ga ik razendsnel verder met het verhaal van de compilatie van de tweede voorronde. En die begint dus nu met de woorden van onze vriend P.P. Fischer. En ik denk dat het dan ook gelijk meteen is, zeg ik dan ook maar, tot volgende week. Want ik zie al dat we dan ook geen ruimte meer hebben voor een plaatje achteraf. Dag. We gaan verder, we zijn over de helft. En al de hele avond hebben we weer een totaal verschillend aanbod gehad. Elke twintig minuten die zijn benut, werden volledig benut. En ook goed. En hele verschillende stijlen kregen jullie weer voor de kiezen. En dat maakt het allemaal wel zo aardig natuurlijk op zo'n feestelijke avond als deze. Um, lieve mensen, ja terwijl u inderdaad allemaal wat naar beneden en naar voren komt. Want ook deze band die nu voor u gaat spelen verdient de volledige aandacht. Ik heb een heerlijke kort en krachtige biografie gekregen. En die ga ik ook uh, volledig aan u uh, voordragen. Deze band schrijft en zingt over kleine levenslessen en wispelturige gemoedstoestanden. Met een mix van soul, blues en folk creëren zij een zalige, alternatieve wereld. Geef een applaus voor Jake in the Zwaai! From here Far away from here Far away from here Far away from here country blue Tasting the essence sun of everything no nobody for my soldiers church my dance and Dankjewel. de vierde act dat was Jake en de Swamp Ik zeg het goed hè, jongens in de swamp. swamp oh Jake in de Swamp oké okay, oké okay. uh, naast mij zit Cherk uh, uh, want uh, ja, ja Jake is uh, Jake Jake Mago. Jake mag ja want dat, ja, dat is een mogelijke naam natuurlijk Cherk in, uh, in ieder andere taal ja, maar in het Engels is het heel makkelijk. In, in het Engels is het heel makkelijk. We hebben we makkelijk gemaakt. Ja, want anders krijg je uh, Tjerk in het Zwanenmeer. Dat is vreselijk. Maar goed, uh, wat op het podium staat, is, uh, dat, dat staat wel. Ja, nou, gelukkig. Fijn dat je het zegt. Nou ja, wij, uh, dat is de bedoeling. We zijn al een tijdje bezig. Niet in deze formatie, dus wel, wel fris. Ja. Maar uh, uh, ja, het ging wel, uh, wel, wel lekker, zo, ja. ja. Soul, Zad er ook, zat er heel veel bezinning in, Bob. Soul, ja. ja, dat is toch prachtige muziek, ja. En dat uh, zuidelijke accent uh, uit Amerika, zat er zat ook een twist uh, van een beetje, uh, ja, een beetje Americana. Bij mij of bij... In, gewoon in de muziek. In de muziek. Ja, er zitten heel veel invloeden in en ik denk dat dit een beetje wat, is wat er uitkomt. Ja. Hebben jullie ook uh, muzikale voorkeuren en muzikale helden, Bob? Of, uh, tje, oh jee, Tjerk Bob en René, inderdaad. Zo erg is het alweer bij mij. Ja, om, om en nabij uh, Afrika toch vaak, denk ik. Ik denk dat we veel Afrika uh, benaderen, maar dat het uiteindelijk uh, gewoon, zo, gewoon zo, kaal, uh, zo kaal en zo koud als het uh, uit onze blanke handen kan komen ja. komt. Ja. Van het zonnetje. Van het zonnetje. <lacht> <Ja>. <lacht> dat is onduidelijk. Maar uh, de, ja, de, de, dat is, dat is uh, m, ik bedoel, ook echt muziek uit Afrika of Afrikaanse muziek of gewoon... Uh, alles wat daar zijn oorsprong vindt, denk ik. Het is gewoon een, nou ja, het is smelt, ja, wat is het? Het is gewoon alles wat wij luisteren, dat zit erin. Ja. En uh, er wordt niet heel bewust over nagedacht, denk ik. Op het moment dat... Dus als ik liedje schrijf, dan denk ik er niet heel bewust over na. Waar komt dit vandaan of wat wil ik maken? En dus dan wordt het dit. En dan met deze mannen wordt het, uh, wordt het dit. Gewoon, uh, Ja, Dit ja. is waar wij van, uh, ja, ik weet het niet. Dat is het. Ja. Uh, wat is er leuk om met die, met die gasten te werken? Uh, dit zijn de twee meest tegenstrijdige persoonlijkheden die ik ooit in mijn leven benoemd. Uh, Kijk, dat beter, het houdt vast. van. Beter, beter <laughs> dan dat kun je niet krijgen. Maar dat, is, dat is meteen uh, raak. Dat is feest. Feest in de tent. Lopen jullie karakters ook uh, erg uit elkaar tussen uh, jou en René? Oh, we komen steeds dichter naar elkaar toe. Lekker, Een beetje knuffelen doet wonderen. Ja. Het doet mij wel eens een beetje denken aan de verhalen die, uh, die zich afspelen bij Rage Against the Machine, Zack de La Rocha en ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat vond ik wel ja. Maar, is dat, uh, maar, maar hebben jullie ook echt uh, discussies uh, onderling uh, gewoon uh, en dat er dan uh, iets, iets moois uit voortkomt uiteindelijk? Nou we moeten wel natuurlijk want als, het, als we het er niet mee eens zijn dan gebeurt er niks. Tenzij we elkaar uh, benaderen dus uh, dat doen we dan. En op een gegeven moment werkt dat. De ene keer later als de andere keer. Uh, maar het komt erop neer dat Bob niet op mij lijkt. En ik niet op Bob. <lacht> <Ha>! <lacht> dat is, ja! Dit is, dit is wel leuk. Ja. Maar, maar uiteindelijk komt er dan toch weer een muzikaal meesterwerkje er dan weer uit. Nou, dat, dat, dat dan? Dat, dat weet ik niet. Maar uh, ja. dat, uh, ja, het is uh, het is genieten. Ja. Weet je, ik kan niet anders zeggen dat het genieten is. Ik denk dat ik een beetje er tussenin, in ja. uh, hang. Hoe oh, zit jij er dan in met een witte vlag? Nou, ik, ik, ik maak gewoon een beetje overal, probeer ik een beetje laconieke grap over te maken. Totdat het echt menest is. En dan kom ik een keertje proberen iets serieus te zeggen. Maar dat wordt dan niet serieus. Nee, dat is niet waar. Het zijn geen spanningen te maken. Nee, het zijn geen spanningen. Het is gewoon... Nee, maar op een leuke manier. Dat bedoel ja. ik. Nou, ze zeggen bij goud eerlijk. Maar wel heel anders. Dus dat levert gewoon uh, prachtige uh, ja, momenten op. Dat kan je niet altijd zeggen. Genieten. Dat is genieten. Is, is dat ook een beetje ook de kracht meteen ook van Jake in de swamp? Uh, nou, ja, nee, honderd nou, procent. Ja, ja. Puur en alleen. Ja. Uh, nou, uh, ik denk dat de kracht is, uh, is gewoon, uh, ik weet niet, ik denk dat, het, dat, het, dat de muziek is die op zich zoveel invloeden heeft dat het iedereen die van, dat, nou, ik weet niet, maar niet uit wat voor muziek je luistert, dat je toch misschien ergens wel iets hoort wat je, wat je misschien uh, tof kan vinden. Yeah. Of niet die van ook kut vinden natuurlijk. Ja, en dat de is de ook muziek en ja. dat mag je ook gewoon doen. Ja. Er zijn ook kut Op bepaalde manier. Oh nee, nee, nee nee nee nee nee nee nee nee. Zo zo ben, zo. Euh, ja, ik praat er snel. Nu heb ik gespeeld, dus dat, dat <laughs> Je moet me snel afkomen. Dat <laughs> ja, al, dat, nou, dat gaan dat we ook is doen. Is. We gaan uh, we gaan er een eind aanbreien. Nee, het, het was was was, was gewoon oké. Mensjes mensen is omgaan. Dat mag duidelijk zijn. Ja. Daarom geef jij hem. Ja, maar goed, dan geef ik het laatste, het wapenfeit, aan Bob. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Zeer binnenkort op JakeInTheSwamp.com, Ook op Facebook, Jake in the Swamp en alle andere social media. Gewoon Jake in the swamp zoeken en dan kom je eigenlijk bij ons al uit. Dus gewoon lekker zoeken en ons gaan liken en volgen. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Ja, dankjewel. Als jullie het leuk vinden, dan vinden wij het ook leuk. <laughs> Zeker weten, dank je. Snel, snel, snel. Oeh, My body's shrinking into size I don't feel. Feel like a won't out sailor on the sails on my ship. Spend too long, is it? I fight you over. Oh, I said, don't let just be gone. So pass me the booze, I ain't a fool, I'm functional. You know. I'm trying hard, getting rid of all of my thoughts. Don't get me wrong, don't get me sober. Never tired, never mind. Creepin', falling see to the sounds of the setting and deezing. See it's hard to sing away, oh, away, my rhythm is playin' It takes it so and breaks my bones, it cuts me on Slow me back together one more time Slow me back together one more time Don't make me lose we'll or was so hard, some in the past. Gonna give up when you feel I'm moving too fast. Don't get me wrong, don't get me sober. Never die and never mind. So, pass me in the booze, I ain't a fool, but a foolish enough. You know. Trying hard, getting rid of all of my thoughts. Don't get me wrong, don't get me sober. Never tired, never mind. And I and falling asleep to the sounds of the city and Seems hard staying no singing no away, away, my rhythm is bleeding. When I keep Can't hold the patience along with the evening, believe me. Track I'm drowning in thought it Takes its toll, it breaks my bones, it cuts me on Sew me back together on my own time. So me back together on Maar de afgelopen twintig minuten werd ik volledig in beslag genomen door de ontzettend relaxte klanken van... Jake in the Swan! Halleluja! Deze man heeft laid-back uitgevonden, ik zweer het je, echt waar. Ik denk via de sociale media, et cetera, et cetera, kan je het allemaal wel weer te weten komen hoe het gaat. Zijn er dingen te downloaden van jullie? Want dat zou ik ook wel willen doen. Via... gaan we regelen. Oh, dat wordt geregeld. Check even de sociale media. Jake in de swamp, dames en heren. Wij gaan ombouwen. We maken ons op voor alweer de voorlaatste band van vanavond. Tot nu toe was het aanbod zeer uiteenlopend En ik denk dat het wel zo zal blijven tot het einde. Tot zo! Dus we maken ons alweer op voor de voorlaatste band van vanavond. En het lijkt me wel leuk als u allemaal daar van boven naar beneden komt. Omdat het dan hier nog voller, nog gezelliger, en uh, warmer en leuker wordt. Jawel, want we zijn immers bezig met alweer de tweede voorronde van de Robacta-hoornsjaargang. Oh ja, 2014-2015. Ik raak wel eens de tel kwijt, natuurlijk. Na 20 edities is dat ook niet zo gek. Als je bedenkt dat ik er al 18 heb meegemaakt, dat dit de 18e is. 19. Wat is het? Ik ben de tel kwijt, echt waar? Is het 19? Wie weet het eigenlijk? Ik weet het niet. Goed, enfin, de voorlaatste band van vanavond, lieve vriendjes en vriendinnetjes. Komen uit Zandpoort Zuid en zijn al bezig sinds 2010. Als je dan bedenkt dat de gemiddelde leeftijd van deze band 17 jaar is. reken maar uit, ruik maar reet, Maar dan zijn ze dus al heel jong begonnen. Maar de ervaring kan je toch echt goed horen bij deze band. Ze zijn nog jong, maar ze spelen de zaal plat, las ik in de biografie. En het zijn vooral de pakkende melodieën en vrolijke nummers die het werk daarbij doen. Er wordt keihard gewerkt aan een eerste plaat. Er komt binnenkort een album uit. En er zijn al twee nummers, twee singles te downloaden. Daarover later iets meer. Um, twee jaar geleden heb ik ze al mogen bewonderen... tijdens de finale van de Eimond Popprijs. Dat deden ze trouwens fantastisch daar. De Eimond Popprijs is niet meer, geloof ik, helaas. Al die subsidies, dat gekloot altijd. Maar dit jaar werden ze winnaar van het hit. Het Haarlems Interscholair Toernooi. Jawel, dus we hebben winners in de house. Um, Jongens en meisjes, dames en heren, het lijkt me aardig als u een gepast applaus geeft voor de Curtin! Drawing a line I'm making a border Feel feeling my mind I can't wait to wallow The feelings inside. They kill me with boredom But maybe it's time Ooh. Nobody else can see, but I can Nobody else can be, but I am say that I can, nobody else can say that I am. Nobody else can say that I can, nobody else can Curtains, dat zijn vier heren die uh, toch ook een beetje indie uh, brengen. Ik uh, begin met jou, Gilles, want het uh, ja, uh, was, uh, was niet, uh, niet te veel gezegd. Hoe bedoel je Indie. Oh, indie. Nee, nee. <laughs> Hoe bedoel je dit? Nee, ja, misschien met een beetje pop en een beetje rock erdoorheen. Maar om het iets meer uh, ja, een naam te geven. Maar het is wel gewoon indie, maar dat is heel breed natuurlijk. Ja, uh... Hebben jullie dan ook, uh, en dan kijk ik jou aan, uh, Morris, uh, de muzikale voorkeuren uh, als muzikant? Ja we, ja, we halen best wel veel inspiratie uit ja, in die bands, in die acts, de um, wombats of uh, Kensington op zich ook wel vols. Wel gewoon dingen die wij echt vet vinden en dan uh, ja, proberen we gewoon zekere dingen te maken. Hoe lang uh, bestaat uh, de band uh, zoals die uh, nu uh, in deze uh, setting is? Ja, die vraag kan je het beste aan mij stellen. Want, uh... Ben je de grondlegger dan, David? Nee, ik ben zeker niet de grondlegger. Ik ben er juist als laatste bijgekomen. Ah! Ja, ja. en uh, ik ben dus de bassist. En eerst waren er drie jongens, uh, Quentin Morris en uh, Gilles. Die waren eerst, uh, toen ze peuter waren eigenlijk, een kleuter. We hadden ze een uh, klein bandje samen. En ik ben er pas later bijgekomen als bassist. Uh, zo is het gegaan. Uh... Zo, zo zijn we ontstaan als uh, The Curtains. Uh, zo. Die, op die manier zoals uh, als hij het beschrijft. Ja, David is eigenlijk het, is het laatste lid dat erbij is gekomen. En toen zijn we ook die curtains gaan heten. En uh, is het echt tot stand gekomen. Uh, als ik het als ik zo uh, beluister, heb je, heb je ook echt uh, ideeën van waar je over een uh, aantal jaren wil zijn? Hmm, dat kan je beter aan hun vragen. Ik uh, naar Wij willen zeker doorgaan in de muziek en uh, gewoon lekker veel spelen. We zitten ook op de Herman Brood Academie en daar uh, worden we gewoon voor opgeleid. En, uh, ja, dat, ja dat zo, zo zie ik mijn toekomst wel. De, onder, de ondernemer in, in, de, in de muziekwereld. Sorry? Het zijn ondernemers in de, muziek, uh, in de muziekopleiding, hè? Je leert uh, als je... Ja, ja, je leert, ja dat is, met HBA is dat wel echt, een, uh, dat is wel echt chill van, van de Herman Brood Academie. Dus dat je dat soort dingen gewoon ook leert. Doe jij die ook? Ja, ik doe ook. Ik zit samen in de klas, dus dat ja. is heel erg gezellig. En we leren ook nog eens heel veel. Je bent ja. elke dag bezig met muziek. En je leert inderdaad ook meer het ondernemen en zo, dat je toch je brood kan verdienen. Want dat is wel lastig. Ja, want ik, ik, ik ga meteen ook bij jullie twee... Ik kom straks even bij jullie terug hoor. Dus, uh... <laughs> maar uh, als ik dan even verder, verder ga, uh, dan moet de naam Emil Landman ook jullie wat ja, zeggen. Ja. Zeker weten. Ja, hij is net afgestudeerd natuurlijk, maar... Uh... Ja, we hebben niet met hem op school gezeten. Maar het wel, uh, hij gaat lekker. Dus hij uh, binnenkort slag volgens mij. En dan uh, komt het goed. Is dat ook uh, een beetje de droom van jou? Ja, van ons. Nou. Ja, maar natuurlijk, natuurlijk. Dat is altijd zo. Nou, als, je, als, je, als, je, als jullie die twee al horen... Dan, uh, dan denken jullie ook van... Uh, nou, dan gooien wij we er wel even een schep over Nou ja, wij zitten nu uh, zitten we nog in 6V. We zijn nog maar jonge broekies. <laughs> en, uh, ja... ja of ik echt doorga in de muziek. Ik vind het echt super om dit nu allemaal te doen. En, uh, het is een enorme ervaring. Maar ik denk zelf dat ik gewoon uh, ga studeren aan de universiteit. En uh, gewoon een echt serieuze studie. Maar muziek is toch wel een passie. Ook, uh, toch wel voor een deel geweest. Want anders, of tenminste nog. Want, uh, want ja. je, staat nog, uh, je zit gewoon achter die drumkit uh, alsof je niks anders doet. Ja, nee. dan zou ook nog wel zo blijven hoor. Het is echt niet dat ik uh, over een half jaar als ik uh, klaar ben met school... Dat ik dan... Uh, afschrijven dat ik uh, ermee stop. Hoe dus. ben jij uh, met uh, muziek in aanraking uh, gekomen, David? Oh, dat is een heel slecht verhaal. D het is begonnen met uh, Guitar Hero. Ja. Als, je, als, je, als je dat kent. <laughs> nee, dat is, dat is een spelletje, dan, mag je, dan kan je op een plastic gitaar spelen en dan komt de muziek uit uh, je boksen. Ja, zo ben ik een beetje into the music gekomen en dat heeft mij ook geïnspireerd tot, uh, ja, tot coole nummers, zoals nu dus. Wij spelen nu ook ja. indie en zo, weet je wel. Ja, dat heb ik... Uh, de bassist is samen met de drummer toch een van de, de belangrijkste onderdelen van de band. Dat, zijn, dat is de ritmessectie. Ja. De drums misschien wat meer, ja. Maar de drums en de bass zijn toch wel een vereiste voor iedere band. Nou goed, dat, dat, dat hebben jullie voor je rekening genomen. Even nog naar jou, gillers Als de, de mensen die jullie willen vinden, waar kunnen ze dat doen? Uh, op onze website www.thecurtainsmusic.com Of via Facebook gewoon The Curtains. Zoeken op Facebook slash TheCurtainsNL, dan krijg je onze pagina. En dan kunnen ze liken en dan kunnen ze ons uh, volgen Pff, en onze muziek content. checken. Ja. Ja. Wat zeg je? Sikke content. Altijd. Ja, Goed. Komt dus binnenkort. Uh, binnenkort komt er muziek uh, daar ook. Er staan al twee, twee singles staan erop. En binnenkort komt er, en komen er acht tracks op in de vorm van een album. Ja. Goed, dank jullie wel. Super, dankjewel. Yes. Yes. je Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank wel. Jullie zijn echt cool. Your body collapsing With a mind like ocean waves oh, how I feel Your lips and other mind Just sit away in a slow pace Yeah Before the rest of my time I won't know what to do I will never look back Cause that'll be Everybody collapsing with mine like ocean waves And all I wanna feel your lips and all my money Gets in a way in a slow phase yeah. Before the rest of Dat ik een fijne avond hebben gehad hier Dankjewel. Dit is alweer ons allerlaatste nummer van vanavond. Nee, nee, nee, helaas. De regie hierboven houdt de tijd bij en het is... Zo sorry, wat, uh... sorry. Wow. sorry. Nou, nee, maar, nou, dat kan jij niet weten, want uh, jij hebt die tijd niet uh, natuurlijk, uh, ergens uh, bij hè. Maar uh, er was nog een halve minuut over, dus dat gaat niet lukken met één nummer. Het klinkt een beetje gek. Het is, net of ik, het is net of ik uit een heel klein doosje kom. Hallo. Zeg, uh, is er een defect ontstaan ergens? <laughs> ik zie de hoofdtechnicus van het patroonat driftig ja knikken. Um, ja, het klinkt, het klinkt een beetje anders dan u van mij gewend bent. Maar what the fuck, als de message maar overkomt. We gaan ons opmaken voor de afsluitende band van deze nu al onvergetelijke ...in de feestelijke avond. En ik zie dat u met z'n allen er gebruik van hebt gemaakt... ...om in de Oh, ik zou niet vloeken. Um... Dat u met z'n allen er gebruik van hebt gemaakt... ...om uit te waaieren in alle windrichtingen. Dat is uiteraard niet de bedoeling als de bands spelen. Dus hup, naar beneden, en zo snel je kan. Want anders zwaait er wat. Heerlijk, ik vind het heerlijk om die oude schoolmeester echt even op te voeren. Maar dat geldt dus voor iedereen die een beetje zit te lummelen, staat te lummelen. De, ook deze band verdient de eer die hen toekomt. Juist, bent u er? Na deze band is het trouwens tijd om te stemmen. U hebt dan tien minuten om uw stembiljetje in te leveren bij de stembussen. Die zijn daarboven ergens, zoek ze maar even lekker op. Uh, eerst even aankruisen wat je favoriete bandje is. En natuurlijk bij de prijsuitreiking maken wij bekend welke band er de publieksprijs heeft gewonnen. Tot zover. En dan nu even een stukje over de band die nu voor u gaat muziceren, dames en heren. Riekend naar zweet, goedkoop bier, lichtelijk vettige haarproducten. En wie ook kruipen deze jongeren elke middag uit bed om in hun moeders garage... Alle honden smerige deuntjes uit hun vieze vingertjes te pompen. Zo smerig dat de kruipolievlekken op de garagevloer een ver, uh, verfrissende verrassing zijn. Gaat verdemmen nog aan toe. Maar niet te min met een late back vibe. Geef een applaus voor Tender Chance en Gravy! I haven't seen the sign They this fucking day. bekende. Maar nu gaan we het hebben over de... Wat zeg je ook alweer? Tender chunks in gravy. Ja, precies. Tender chunks in gravy. Uh, wat ik zo leuk vind van dat woord gravy, ben in Engeland wel eens geweest, en dat schijnt vette vettigy te zijn. Ja, het is ook een, een, een soort kattenbrokjes. Maar echt de, de meest goedkope kattenbrokjes, waarvan je eigenlijk denkt dat van... Als je dit aan je kat voert, dit, dan, dan ben je gewoon niet goed bezig. Ja, ja. Dat, dit, is, dit is dierenmishandeling om dit aan je kat te voeren. Ja. Uh, aan het woord mensen thuis, Roel van Bakken. Ik heb hem al eens eerder gesproken, dus vandaar. Uh, als ik uh, zo jullie uh, gehoord heb uh, vanavond, dan zit er toch ook een vlugje Ramons in. Ja, zeker. Dat. dat... I don't know. Ik... Het is niet iets dat we bewust hebben gedaan. Uh, we hebben niet echt bewust Ramones in ons gedachten genomen. Zo van, oh ja, dat, dat soort muziek wil ik maken. Maar ik denk dat het gewoon komt doordat we. Uh, gewoon wat, wat. eigenlijk wat simpeler spelen dan. Uh, weet je, het is, het is niet allemaal ingewikkelde riffjes en zo. Het is gewoon straight to the point. Lekker, lekker gewoon recht voor zijn raap. Een beetje rouw ook. Ja, dat, dat is toch mooi? Ja. Daar worden mensen blij van. Word ik ook blij van. Ja. Ja, want dat was wel heel duidelijk te merken vanavond uh, met dat, uh, een beetje dat spelvreugen. Ja, zeker. Ja. Ik, bedoel, ik heb alle vrijheid om, die ik wil, om te doen wat ik wil. Ja. Dus ik kan gewoon lekker naar de andere kant van het podium toe lopen, zolang mijn kabel er niet uitvliegt. Maar, uh... ja, okay. maar ja, ik kan gewoon spelen naar de andere kant van het podium lopen. En dat geeft toch het stukje vrijheid dat toch wel heel erg fijn is. Ja, is, dit, is dit ook wat, uh, wat jullie lekker vinden om te spelen? Ja, om te spelen zeker. Ja. Ik ben wel een beetje van twee kanten. Ik hou ook van uh, erg technisch spelen. Maar dat, dat heeft weer een andere charme. Dat is, zo, dat is maar laten zien wat je kan doen. En dit is meer <lacht> doen. En, en. Ja, want, uh, want het, het bassen uh, bas, op dat podium is volgens mij helemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. hoor Als, uh, als ik jullie zo, uh, zo bezig zie. Uh, en jij uh, moet dan uh, die, uh, die snaren uh, beroeren op dat, uh, op dat ding. Ja, nou, hij volgt mij een beetje, ik volg hem een <laughs> beetje. Of eigenlijk haar. Maar ja. Weet je, het, het, het is een... Uh, ik zal niet zeggen dat het ontzettend makkelijk is. Maar je komt gewoon in een soort van flow. En dan, dan gaat de Bas mee, dan ga je zelf mee. Weet je. Hoe, is die, hoe is deze band uh, bij elkaar gekomen? De Tender Chunks in Gravy? Nou, het is eigenlijk meer... Uh, we waren dus... Uh, een keertje aan het opnemen. Of in ieder geval Bart en, en uh, Marlijn de gitarist. Ja. Die hadden een paar nummertjes gemaakt. Of in ieder geval één nummertje. En dan, op een gegeven moment kreeg ik uh, smiddags een telefoontje van Bart. Van, hé, hey, kom je wat inspelen. Ik zei, nou, ik moet over vier uur op school zijn in Amsterdam. De studio is toch in Amsterdam. Ik ga gewoon naar de studio toe. Dus ik naar de studio toe. bij wat op opnemen. Toen dachten we, nou, we hebben nu twee nummertjes. Sturen we gewoon in op... In naar de Replacta Awards. Ik heb in de les nog geven een uh, bandbio geschreven. die mensen dus geweldig vonden. <lacht> en zodoende uh, hebben wij dus een band ge gevormd. En ja, dat is zeg maar het, het, het verhaal achter Tender Chunks and Gravy. En dat is uh, heel anders met dat bijltje wat jullie eerder hebben gehakt. Ja, maar de, daar ben ik ook al jaren mee, mee aan het uh, spelen. En dit is. Ik denk dat we nu twee maanden, ja, twee maanden bij elkaar zijn. Is Jordi, die zit nu naast mij. Ja. Dat is onze gitarist. Ik weg, hoor. Nou ja, je mag blijven. Ja, want we gaan het ook een beetje afronden nu in, die, in dit geval. Uh, is dit ook een beetje de band waar jullie uh, toekomstig wat meer, uh, wat, wat weer, meer mee willen? Ja, het lijkt me echt heel erg leuk om hier ook veel meer mee op te treden. Want soort kleine showtjes te geven, of nou ja, dit is natuurlijk geen klein showtje, maar gewoon leuke showtjes te geven waar je, waar, uh, je gewoon mensen kan laten pitten en, en, dat bedoel ik niet slapen, maar gewoon lekker tegen elkaar aanbeuken. Dat vind ik toch wel het, het mooiste dat er is, om eerlijk te zijn. Niet, niet omdat ik mensen graag zie lijden, nee, dan moet je niet, zo moet je niet uh, opvatten. Maar het is gewoon meer de, de, de energie die mensen uit jouw muziek dan halen. Dat is zo mooi. En dat, dat, ja. Het is een, als een boer die zijn uh, plantjes op zijn land ziet groeien. Zo mooi is dat, weet je. Het, het is een... Nog even een afsluitende vraag. Waar kunnen ze jullie vinden op het wereldwijde web? Ja, we hebben Soundcloud, we hebben Facebook. Het uh, is allemaal Tender Chunks Gravy. De Soundcloud is wel verkeerd gespeld. Het is dus Gravy met een... Uh, met VEY, dus nou ja, misschien vind je dat raar, misschien ook niet, maar het is gewoon te vinden. Uh, ik ben bezig met de website, maar dat, uh, daar haal ik je van op de hoogte. Goed, dankjewel. Dames en heren. Tender Chunks en Gravy! Ik, uh, ik zou dit thuis nog wel eens terug willen luisteren. Godverdomme nog wat doen. Nou oh shit, er schiet een stukje marzipijn uit mijn honderkies. Um, lekker. Um, juist, Tender Chunks en Gravy vast wel via de sociale media terug te vinden. Ik meen dat er wel het een en ander te beluisteren is. Eh. Um, Oh ja, fuck that. Hey, jullie mogen stemmen, de publieksprijs uh, is nu uh, ingegaan volgens mij, of is al een tijdje ingegaan, maar jullie hebben nog tien minuten de tijd om je stem uit te brengen. Zet even een kruisje op het stembriefje en stem, stem, stem en dan gaan jullie bepalen dus wie er uiteindelijk de publieksprijs gaat winnen. Dat is onder andere dus goody bag van uh, Jack Daniels en de jury spoedt zich nu naar boven. Hey, wat doe jij daar nou weer? Uh, jij en... Oké, okay, maakt niet uit. Een je even horen voor Tender Junction Gravy, jongens. Kom maar. Ja. Laat het nou die band zelf zijn. Um, wie zijn de juryleden? De jury gaat natuurlijk bepalen wie er sowieso in één keer doorgaat naar de finale op 20 maart. Ehm... Um, en uh, de winnaar van de publieksprijs die moet nog wachten, want we hebben natuurlijk uiteindelijk aan het eind van de rit uh, vier winnaars van de publieksprijs. En eentje daarvan gaat ook door naar de finale. Maar de juryleden die uh, een hele, hele moeilijke taak krijgen, natuurlijk uh, taaie kost voor ze. Vooral als je alleen al denkt aan het verschil in stijlen die ze te verwerken krijgen. Ik ben zo blij dat ik niet in die jury zit, maar... Uh, Degene die het toch gaan proberen om er een beetje wat van te maken. Dat zijn Maarten Klaus. Hij is van de parksessies in Haalemblad. Willem Bloem van Flowerhouse Weekend Willem niet natuurlijk. Haar Keizer, zij is van de hitkant. Tom Lieg Hij werkt onder andere bij het patronaat. En hij is ook oud-winnaar met zijn prachtige band Skizoid Lloyd. En Joost Verhagen van de Haarlemse Pop, in ons aller Joost. En wat stond die te lachen en te juichen net vooraan? Het, wordt, het zal wat worden straks daarboven. Wat Baby was there, Just left.